Tegenstanders van strengere wetgeving vinden dat het land juist veiliger is doordat veel mensen een wapen hebben. De wapenwetgeving in Zwitserland is een van de soepelste ter wereld. Er zijn relatief veel schietpartijen met dodelijke afloop. Een op de zeven Zwitsers heeft een wapen in huis. De pas aangetreden Tunesische minister van Buitenlandse Zaken is afgetreden. Hij was in opspraak gekomen wegens complimenten aan het adres van zijn Franse ambtgenoten. De 75-jarige minister had na een bezoek aan Frankrijk gezegd dat hij er altijd al van gedroomd had om haar te ontmoeten en dat ze een echte vriendin van Tunesië was. De Franse minister was in eigen land in opspraak geraakt omdat zij goede banden had met het verdreven Tunesische regime. De medewerkers van de Tunesische minister eisten na zijn uitspraken zijn vertrek. En daar heeft de bewindsman gehoor aan gegeven. De Chinese Communistische Partij heeft een onderzoek ingesteld... naar minister Liu Zhiyun van Spoorwegzaken. Hij wordt verdacht van corruptie. De verwachting is dat hij zijn functie moet neerleggen. Liu staat al acht jaar aan het hoofd van het ministerie... De trein speelt een belangrijke rol in de Chinese samenleving. De regering spendeert miljarden aan verbetering van de spoorwegenverbindingen. Toch is er veel kritiek, met name op het tekort aan treinkaartjes in vakantieperiodes. De broer van Liu Xiong werkte tot 2006 ook bij de spoorwegen. Hij kwam ten val door verduistering en het aannemen van steekpenningen. Het weer... Het is bewolkt, maar hier en daar komt de zon door. Het wordt een graad of acht. Morgen trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. De temperatuur ligt tussen de 6 en 9 graden. Dit was het NOS-journaal. De vergrijzing slaat toe. Half Nederland gaat met pensioen. Maar wie komt het werk doen?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 Kijk op kpm.com/slash zakelijk of ga naar KPM Business Center. Ook voor de voorwaarden. Frank Boeien staat 30 jaar aan de muzikale top, maar zoekt juist nu naar zijn wortels. Connie Janssen gebruikt voor haar nieuwe dans alleen maar mannen en Hennie vrienden over de magie van film en waarom haar zo graag muziek voor schrijft. Vanavond in Kunsthof TV even na 6 uur op Nederland 2. NTR brengt cultuur.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 3 minuten over 3 het rondje langs de velden. Beginnen wij in kerkraden. Roda Ajax, Frank Villaert. Half speelt, 1 uur gespeeld, 1-0 voor Ajax. De Amsterdammers zijn ook sterker. Hebben uh, Rodi C redelijk in de tang. Al dat snelle combinatiespel dat je gewend bent van Roda. komt er helemaal niet uit. in dat eerste half uur tot uh, dit moment. En Ajax heeft alweer een paar aardige mogelijkheden gehad. Een vlammend schot van El Hamdoui. met moeite gekeerd door Titon. En een goede kopbal van de jong hebben we gezien. 1-0 dus in kerkraden. NAC, Herenveen, Ragna Niemeijer. Ook nog 0-0, ik wou zeggen weinig sprankelende aanvallen. Nu hebben we er misschien eentje aan de rechterkant van het veld. Heerenveen valt aan, maar waar moeten ballen toe? Jury ziet misschien? Nee. Narsing vindt hem niet, levert wel een corner op voor Heerenveen. De eerste, maar nog altijd geen goals. In de golfer NEC Excelsior, Ronald van der Geer. Na 33 minuten nog altijd 0-0. Wel een nieuwe acteur binnen de lijnen. Geert Arend Roorda gekomen voor de geblesseerd geraakte Edwin de Graaf. Klaasie, die bijna de vijfde corner van NEC er in één keer inschiet. Zillen ze, let goed op bij de eerste paal. En nu wordt uh, Vlemings gezocht. Maar die kan tot nu toe geen potten breken namens NEC tegen Excelsior 0-0. Zeuderling tegen Tsonga. Evenwicht in de tweede set, of niet, Jan Roes? Nou, Tsonga heeft uh, Seudeling gebroken en daarna zijn eigen service gehouden. Schudde gewoon een paar aces uit zijn mouw en staat met 5-2 voor in de tweede set. De Fransman dus eerste set was voor Robin Seudeling met 6-3. En we volgen ook het NK Indoor Atlantiek in Apeldoorn en die houtkamp. 19,84 meter 84 voor Rutger Smit hebben we al gezien. De 29-jarige staat daarmee 2,5 meter voor op de nummer 2. Het is niet te geloven. Ik zei het al eens helemaal terug. Nog twee Nederlandse kampioenen. Guus Janssen, fotofinish op de 3000 meter uh, is uh, Nederlands kampioen geworden. Tenminste als die uh, foto goed uh, ontwikkeld wordt. En Ingmar Vos bij het uh, verspringen is uh, Nederlands kampioen geworden met 7,47 meter. 47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 Ja, we onderbreken even, we gaan naar kerkraden, rode Ajax, Frank Wielar. 0-2. Het hoeft niet alleen snel uit de omschakeling hoor. Het kan ook gewoon geduldig, langzaam maar zeker, richting de goal van Titon. En uh, dan is het uiteindelijk de jong die daar de goal mag maken. Deze keer op aangeven van Soleimani. De aanval begint aan de linkerkant. Lijkt te worden afgeslagen, maar verhuist dan helemaal naar de rechterkant bij Soleimani. Punt van het strafsopgebied. En die wil eigenlijk de bal in de verre bovenhoek plaatsen. Dat lukt niet helemaal, omdat er nog een verdedigende voet van Hemte aan zit. En dan denkt de jong: nou weet je wat, ik duik eens. Kijk of ik mijn hoofd tegenaan kan krijgen... Dat lukt uitstekend. Hij kopt tegen Die ton kansloos. Ajax op 2-0 in Limburg tegen Roda. gaan we even naar Breda. Nak Heerenveen, Ragnar. Iets minder dan 10 minuten nog in de eerste helft van de wedstrijd. Vrije trap voor Heerenveen met Juric achter de bal. De bal ligt echt halverwege de nakhelft. Daar is Juric En die jaagt hem een anderhalve meter over de kruising heen. En eigenlijk is dat allemaal niet zo heel spannend zoals deze wedstrijd sowieso niet zo spannend is. Matig voetbal, weinig tempo, weinig sluitende combinaties en ook weinig kansen. Dat is dan vaak het gevolg, maar dat is wel jammer als je naar zit te kijken natuurlijk. Lange bal achteruit, Horvat neemt hem, maar eh, niet gepakt eh, voorin door eh, Idab Delhay. Bal via Jonga pin naar stoer Elgard. De doelman van Heerenveen geeft er een trap aan, Schilder pakt op in de middencirkel. Dan is daar Lurling, de man van twee schoten. De gevaarlijkste poging van NAK was nog van Koetelje. Alweer een tijdje geleden vanaf de rechterkant. Hij komt nu trouwens niet aan de bal, Koetelje. Want hij was er een keer doorheen aan de rechterkant. Heerenveen kreeg de bal daar niet weg. Haalde ferm uit. Maar de redding was daar ook met een zwevende stoer Elkaard namens Heerenveen. Stoer Elkaard heeft ook nu de bal. Jaagt hem de helft op van NAK Breda waar het Penders is. Penders uh, kop doet dat in de richting van uh, Koetelje. Dan is daar Jenner. Nog heel weinig van hem gezien. Aan de rechterkant van het veld getrekt nu over de middenlijn richting de middenstip. Besluit dan af te spelen richting Horvat. En dan is daar Kees Luiks. Veel te nonchalant, wil met een hakballetje zijn ploeggenoten zien te vinden. Maar daar zit Heerenveen met Djuricic tussen. Vervolgens Greentime. Time, weer Djuricic. Nee, Elm. Dan toch misschien Djuricic. Nee, Narsing. Want Djuricic laat lopen. Bal richting de strafschopstip. Maar daar wordt niet opgepakt door Assaidi. Omdat Nak kan verdedigen met Jens Jansen. Bal over de zijlijn. Ingooi snel genomen. Michel Breuier, dan Vajrine Halverwege de nakhelft aan de rechterkant van het veld. Herenveen is wel de ploeg die ietsje pietje makkelijker voetbalt. Maar ook dat levert zo bitter weinig mogelijkheden op. Misschien nu wel een corner? Nee, want Koenders, dacht ik, was het die de bal als laatste raakte. De scheidsrechter, zijn assistent althans, zegt Asaidi. Zo blijft het 0-0. 7,5 minuut voor de rust bij Nak Veen. En EC Excelsior. Lekker middag. Ja, is dat Roland? Nou, het is uh, niet vervelend, omdat uh, er twee ploegen zijn die uh, proberen te voetballen. Het is nog 0-0, met nog zeven minuten tot aan de rust. Fernandes gaat richting het schatsoepgebied van de NEC aan de rechterkant. Paas vervolgens naar de linkerkant, waar collega Zegelaar wel staat... maar in buitenspelpositie, vlag omhoog. Ik denk dat dit terecht is. Collega van uh, deze grensrechter aan de andere kant dus. Degene die uh, moet opletten of de spitsen van de NEC uh, buitenspel staan. Die is wat minder scherp, heeft al drie keer de vlag omhoog gestoken. En drie keer is het twijfel. En als ik dan kijk naar de herhaling... krijg ik toch sterk de indruk dat de NEC... Met het protesteren het recht aan de zijde heeft. Wel mogelijkheden nog gezien voor Excelsior met name. Kolwijk bijvoorbeeld na een aardige combinatie nu. NEC met Châtel Châtel in het strafstopgebied. En dan met een uh, uiterste krachtinspanning is daar Nelon, de linksback. Die is overgestoken en Chatel uh, het, uh, het leven zuur maakt. Omdat op het moment dat de Belg wil uithalen, hij dus het been uitsteekt. Bal weg en over de zijlijn. En Goosens mag nu uh, gaan ingooien aan uh, de linkerkant namens NEC. Nee, het is uh, Amieu die gooit. Doet dat even kort richting Sjeun. krijgt dan de bal terug richting het strafschopgebied. Ja, daar staan een aantal uh, mensen wel te wachten. Alleen is uh, NEC uh, ja, wat te afwachten. en kan uh, Excelsior ingrijpen. Klaasie, al genoemd eigenlijk. man die, uh, terwijl er nu trouwens een speler van NEC gebaseerd bij... Te liggen en zomer de bal dan maar buiten de lijnen speelt. Die Klaasie die schoot bijna de openingstreffer uit een corner binnen. Corner vanaf de linkerkant. Dat is al de vijfde die Excelsior mocht nemen in deze wedstrijd. En Bergkamp stond een beetje als stoorzender bij de eerste paal. En Sirius moest echt rennen naar de eerste paal om daar nog in elk geval in eerste instantie de borst en daarna de handen achter de bal te krijgen om die openingstreffer te voorkomen. En diezelfde Klaasie mocht even daarvoor een vrije trap nemen. Zo halverwege de helft van NEC deed hij vorige week ook in de wedstrijd tegen AZ. Die ging er in één keer in en bijna herhaalde Haalde hij het kunststukje. Alleen nu ging de bal naast de goal van Jasper Sillissen weer. Zat er eigenlijk niemand aan. Even een blessurebehandeling hebben we al eerder gezien voor Edwin de Graaf. Die kon niet verder. Geert-Arend Roorda is zijn vervanger in een wedstrijd die open is. Waarin twee ploegen proberen aan te vallen. Proberen te combineren en proberen te scoren. Alleen dat laatste dat wil nog niet heel erg vlot. 0-0 dus in Nijmegen. De tennisfinale in Rotterdam. Tsonga ging goed in de tweede set. Jan Rolfs. Ja, en heeft die tweede set gepakt met uh, 6-3 en verdiend hoor. 9 aces in de tweede set. 94% eerste service betekent dus dat hij 94, het uh, percentage dus van zijn eerste service aan, in punten heeft gewonnen. Zijn tweede service had soms een snelheid van 170 km per uur. Won zijn servicebeurten ook heel makkelijk. Twee keer op laf en één keer kon Seuling maar een punt maken. Dus uh, de strijd is in evenwicht. Want Robin Seuling had de eerste set gewonnen met 6-3. Tweede is dus voor Joël Fritsonga, de Fransman. En we gaan beginnen aan de derde set in de finale van het ABN Amro World Tennis Tournament in Ahoy. We gaan eens even naar kerkraden. Roda, JC, Ajax, Frank Wielaert. 2-0 voor Ajax. Toch wel een beetje verrassend eigenlijk. Ja, verrassend gemakkelijk gaat het eigenlijk. Nou, dat kun je rustig stellen. Ajax is hier een meester in Kerkraden. Corner nu ook voor de Amsterdammers. Nadat uh, Wilaat zich verslikte. Uh, en met El Hamdawi in de buurt. Het schot uh, ging uiteindelijk over de achterlijn via Titon. Corner wordt weggewerkt. Er komt niet zo gek veel uit. En uh, weer opgevangen achterin door Blind. Die al een uh, uitstekende voorzet. En uh, na, na daarvoor ook een uitstekende actie te hebben gemaakt. Vanaf de linkerkant gaf. Op het hoofd van Siem de Jong. Een typische spitsermoment was dat. Alleen Siem de Jong kreeg de bal niet tussen de palen. Met, uh, met zijn hoofd op dat moment. Maar Ajax is uh, simpelweg de baas op dit moment. Vormer heeft nu balbezit voor Rode JC. En dan is ineens Jansen erdoor door. En dan zou het zomaar gelijk moeten worden. En dat gaat ook Ach, gelijk. 2-1 wordt het in ieder geval. Jonker krijgt de kans, de open kans aangeboden door Jansen. En dan lukt het ze toch, die mannen uit Kerkrade. Ineens is er zo'n moment flits, flits, flits. En het is een doelpunt. Dat kunnen ze hier bij Rode JC... Heel snel gaat het. Formers speelt dan ineens. Jansen aan. Die duikt op achter de verdedigers van de Amsterdammers. Jonker loopt mee. En dan is de intikker eigenlijk heel simpel. Jonker voor zijn tiende goal in deze competitie. En zo denk je dat Ajax een gemakkelijke middag tegemoet gaat. En zo staat het weer 2-1. Roda mag je niet afschrijven in eigen huis. Zolang ze dit spelletje heel goed kunnen spelen. Dat kan namelijk op ieder moment in de wedstrijd. Ook al sta je met 2-0 achter. Gewoon nog je wedstrijd goed maken. Nak Heerenveen. Hoe lang nog tot de rust? Graag naar. Iets meer dan 2 minuten, 0-0 stand. Jenner aan de rechterkant, daar was hij opeens. Maar hij stuitte op Kelvin Pin de linkerverdediger van, uh, van Veen. Wel een ingooi voor een nakt dat uh, wel vier gele kaarten inmiddels in de ploeg heeft. Met Goedelje, Koenders, Horvat, Schilder, zij allemaal. Maar voetballend houden het, zoals eerder gezegd, uh, allemaal niet over. Nieuwe herkansing aan de zijkant. Jenner en ook Koenders uh, staat daar. Nou, Koenders gaat de ingooi nemen in de slotfase dus van de eerste helft van de wedstrijd. Daar is Koenders met een uh, betrekkelijk lange aanloop. Geeft nog wat uh, aanwijzingen. Herenveen met veel mensen natuurlijk terug in het eigen strafsomgebied. Dan is daar Green time. De bal gaat er voorbij. Maar Jammaat kan hem wegtrappen ter hoogte van de 5 meter lijn. En Elm die dan moet oppakken verliest eenvoudig het uh, duel van uh, Rob Penders. De verdediger van Herenveen Het gebeurt allemaal nog op de helft van Herenveen Dat duidelijk een aanspeelpunt uh, mist. Maar uh, ja, de wegen van uh, Ron Janssen wat dat betreft ondoorgrondelijk. Waarom toch niet een keertje starten met Bas Dost in de basis. Elms scoort niet, maakt een fletse indruk en Heerenveen boekt ook matige resultaten. Het is allemaal geen reden genoeg om de man van de acht goals, Bas Dost, toch weer eens een keer de kans te geven. Hij scoorde er trouwens twee in de competitiewedstrijd, die Heerenveen met 3-1 won. Voorzet NAC, zoeken naar Fuad Idabdelhaai. De voorzet kwam van Jenner, die dus wat meer in het spel betrokken wordt. Bal is verdedigd, dan Elm die de bal kwijt is ter hoogte van... De middenstip Penders gaat er achteraan. En van NAC verwacht je toch ook wat meer hoor. Want zeker, kijk naar de wedstrijd van vorige week een kansloze nederlaag bij VVV. Dan verwacht je wat. Het gras opvreten, dat soort verhalen. Maar daarvan is geen sprake. Het is 0-0 tegen Heerenveen. Anderhalve minuut nog. En 0-0 is het ook alles maar in Nijmegen Ronald van de Veer laatste minuut loopt van de eerste helft op het moment dat Gozens een vrije trap mag nemen aan de rechterkant. Halverwege de helft van Excelsior. Natuurlijk een beetje iedereen in het schapsopgebied voor power. Dan komt die bal. Penalty Stip wordt weggekopt door Ramstein. En dan komt die bal weer terug bij Gozens. En dan wordt er gefloten omdat er een speler van... NEC naar de grond gaat. Ja, dat is de Flemings, de, de topscorer. Die is dan in die melee van spelers waarschijnlijk door iemand geraakt. En ligt nu op de grond. En heeft heel erg veel pijn. Want dit is een bikkel. Maar hij trapt met zijn voeten op de grond. Dat betekent dat het toch erg veel zeer doet. Datgene wat er gebeurd is. En wat dus eigenlijk iedereen ontgaan is. De verzorger is erbij. En die roept nu ook razendsnel een dokter. Dus het gaat niet goed met de topscorer van NEC. Die 18 op zijn rug heeft staan. En dat 18e doelpunt wel graag wil maken. Hij is in een duel met Ramstein. Loopt dan. Al naar voren. Ja, dan is hij ineens weg en heeft hij dus in het uh, duel, want ik zit nu naar de herhaling te kijken, een tik Kregen, waarschijnlijk van Ramstein. Maar het is uh, bijna niet te zien. Want hij loopt achter Ramstein weg. En dan zie je meneer ineens de aarde storten. Maar wat Ramstein nou precies doet, dat blijft eigenlijk onzichtbaar. Ook voor Weger ook voor de andere spelers van uh, NEC. En uh, behalve dan voor Ramstein natuurlijk. Want die weet donders goed wat hij gedaan heeft. Nou, hij staat inmiddels weer Flemings. Er was even wat paniek. De dokter erbij, de verzorger erbij. Op die vrije trap dus van uh, Goosens. Nog maar eens kijken in de herhaling wat er dan uh, gebeurt. Ja, hij krijgt een tikje, een tik in het gezicht. Het is Ramstein die de dader is. Maar of dit nou allemaal bewust is, dat valt niet op te maken uit de beelden die hier dus getoond worden. Hij ligt even achter de lijnen nu. De topscorer van de NEC wordt daar behandeld. En NEC mag met 10 man, want er wordt nu een overtreding gemaakt door Geert en Roorda. Wederom die een vrije trap nemen. Een vrije trap nemen. Eigenlijk op dezelfde plek. En weer Gozens er dus achter. Alleen nu ontbreekt Flemings daar in dat strafschopgebied. Staat nu alweer langs de lijn, daar de achterlijn. Ten teken dat hij er wel weer in wil. Maar ja, dat mag daar natuurlijk niet. En dan gaat Weger even nog eventjes op. Zoek bij Zegelaar om te zeggen dat hij te dicht bij deze vrije trap staat. Nou, die uh, topscorer Flemming zien we niet meer terug voor rust. Want die wordt toch maar weer behandeld. Terwijl hij toch even aangaf, ik wil erin. Daar komt die trap van uh, Gosens, Komt in het strafstopgebied bij Schöne. Kan niet doorkoppen. Dan uh, kopt uh, Nieveld weg. Pakt NEC weer op. Weer naar Gosens, Weer vanaf de rechterkant. Die voorzet. Power blijft staan. Daar is Fernandes. Die dan zijn uh, defensie komt assisteren. En dan zou Excelsior eruit kunnen. Lange bal van Kolwijk richting Zegelaar. Maar daar is de bewaker van het fort, dat is Amieu. Die brengt de bal weer terug richting uh, Excelsior helft. En uh, ja, dat uh, gefluit is omdat Weegreif niet uh, toestemming geeft aan Flemings. om binnen de lijnen te komen. Hij is nu binnen de lijnen op het moment dat Chatelle een voorzet geeft vanaf de rechterkant. Die tot corner wordt verwerkt door Excelsior. Het is weer 11 tegen 11, maar het is nog 0-0 op slag van rust. In Breda is wel rust. Bij NAC Heerenveenig staat het 0-0. Wordt er nog een voetbal bij jou Frank? Rode Ajax? Blessure tijd eerste helft. 1-2 Ajax van der Lecht van je aansluitingstreffer. Gemaakt door Jonkers Kort voor de pauze. En het geeft ook maar aan hoe moeilijk dit Rodi SC te bestrijden is. Want die controle die Ajax leek te hebben op Roda. Dat was dus maar schijn. Want je hebt zo'n flitsmomentje nodig van Rodi JC En dan ineens is daar dan toch die goal... En uh, dat is dus wat het zo ingewikkeld maakt. En Rode JC met een soort belegering nu uh, rondom het schafstopgebied van uh, Ajax. En heel veel mensen ook voor de bal. Daar moet uh, Vertongen nog flink ingrijpen om die bal snel en ver weg te krijgen. Dat gaat uiteindelijk ook wel lukken. El probeert aan de bal binnen te houden. Maar het is alleen maar in het voordeel van Rode JC. Suitsuin krijgt een overtreding te verwerken. Maar houdt uh, de bal in de ploeg. Bal bij de tweede paal neerleggen. El uh, nee, het is Hadouir die daar probeert te koppen. Dat lukt ook wel. Maar uh, hij moet achterover springen. Komt hoog genoeg. Krijgt de bal. Bal boven op zijn kruin, bal over de achterlijn. En dan zegt Van Hulten: weet je wat, het is genoeg voor de rust. Ajax leek de wedstrijd wel zo'n beetje in veilige haven te kunnen spelen. Al voor de pauze. Maar dat was dus inderdaad maar schijn. De aansluitingstreffer van Jonker zorgt ervoor dat het weer spannend is in dit uitverkochte Parkstad Limburg-stadion van Rode SC 1-2 is de Ruststand. 1-2 is dus daar de ruststand. NAC Heerenveen, 0-0 de ruststand. NEC Excelsior, 0-0 de ruststand. Derde set bij het tennisdournooi. Söderling Tsonga, Jan. Ja, het gaat snel. En dat met wat betreft de games. Het zijn hele korte games. Het is uh, op Love Söderling die zijn game binnenhaalt. Op Love Tsonga die zijn game binnenhaalt is nu 2-1 in de derde set voor Robin Söderling. Tsonga serveert dan weer. Dan kan Söderling er nog wel bij. Maar rally zien we zo ontzettend weinig. En het was van tevoren ook wel zo de verwachting van deze wedstrijd... dat het een service game kan zijn. En dat is het ook. Nu Tsonga weer met zijn opslag. En dan, ja, dan hapert hij eventjes, moet hij eventjes opnieuw. Er was een kuchje in het publiek dus de Fransman... Opnieuw met de opgooi. Deze service gaat dan uit, maar Söderling kan ook zo weinig doen met de opslag van Tsonga en andersom kan Tsonga zo weinig doen met de opslag van Söderling. Dus het is eh, qua service tennis is het mooi om te zien, maar het ontbeert een beetje aan rallies. 2-1 dus in de derde set voor Robin Söderling. Nog geen breaks. I know But if we can't live with the truth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 Rubenhain en Elephants. De Oostenrijkse Elisabeth Görgl heeft bij de wereldkampioenschappen skiën in Gaumisch-Partinkirchen haar tweede gouden plak gehaald. Ze won op de kandahar piste het koningsnummer de afdaling. Eerder was ze ook al de beste op de Super G. Het zilver op de afdaling ging naar Lindsay Vaughan en Maria Ries werd derde. Mooi podium daar. Ja, want ja. we hebben een hè? Ja. ja, Ronald Sootsma lijkt een van de belangrijkste kandidaten om Peter Blanchet op te volgen. Als bondscoach van de Nederlandse volleyballers. Oud International kreeg onlangs, zomaar is ineens, een mailtje van de volleybalbond. Nee, Ik heb een berichtje van de bond gehad dat ze binnenkort contact gaan opnemen. En uh, daar is het ook bij gebleven tot nu toe. En ik weet dat ze bezig zijn. En ze zullen ook niet uh, al te veel gaan haasten. Dus uh, ja, zo staan op dit moment de zaken ervoor. Ik, we hebben ook geen idee wat, uh, wat ze achter de gesloten deuren op dit moment uh, bedenken. En ik moet zeggen, ik ben op dit moment alleen maar met Likurgis bezig. En ik, eh, ik concentreer me daar volledig op. En daarna zien we wel verder. Bert Goedkoop dan, de technisch directeur van de Nevo, ne gaf begin deze maand aan dat de volleybalbond de shortlist met kandidaten had teruggebracht tot vier. Hij zei te hopen deze maand de nieuwe bondscoach te kunnen presenteren. Zootsma staat in ieder geval wel open voor die functie. Ik zeg niet direct uh, nee en dat weet Bert Goedkoop ook. Maar goed, er, moet, er moet heel veel gepland worden. Er moet een programma gemaakt worden. Ik weet ook niet wat de spelers willen. Ik weet ook niet wat de bond wil op dit moment. Wie echt de kandidaten zijn. Dat zijn er volgens mij drie of vier. Maar ja, er worden natuurlijk een hele hoop namen genoemd. Dat weten wij niet. En ik heb nog geen direct contact gehad behalve even een mailcontact en een gesprekje met Bert. Ronald Zootsma. we gaan weer eens naar Apeldoorn, het NK Indoor Atlantiek. Daar werkt men op schema. En op het schema staat 5 voor half 4,60 meter vrouwen. Klopt dat, Andy? Net over de finish gekomen, net. Winnares Daphne Schippers, 7,29. Limiet was 7,30, maar ze had zich al geplaatst op die 60 meter. Ze is dus de snelste vrouw van Nederland op dit moment. En op de tweede plaats kwam ook een heel groot talent hoor. Jamil Samuel uit Amsterdam van Vanos. Maar zij hij haalde de limiet net niet. Prachtig gevecht is er bezig bij het polstok hoogspringen bij de mannen tussen Robert Jan Jansen en Elko Sint Nicolaas. Elko Sint Nicolaas de meerkamper gaat naar het EK en Robert Jan Jansen is een echte specialist. Gaat nu proberen over 5.62 te gaan. Lukt niet, want hij tikt de lat eraf in zijn tweede poging. Elke Sint-Nicolaas uh, heeft dat ook al twee keer gedaan. Die lat eraf. Maar beide hebben wel 5,52 gehaald. Dat is een PR voor Sint-Nicolaas. En Jansen wil ook heel graag over 5,62 heen. Want dan mag hij naar Parijs, want de limiet ligt op 5,60 meter. Hij heeft daarvoor nog één mogelijkheid, één poging. En dat gaat zo dadelijk gebeuren. Ik kijk ook nog even ietsje verderop, waar die grote uh, 1,97 meter lange en 130 kilo uh, zware, uh, maar dat zijn allemaal spieren, uh, Rutger Smit staat. Hij heeft een paar beurten overgeslagen bij het kogelstoot omdat hij al 19 meter 84 in zijn eerste poging had. Daarmee wordt hij zo goed als zeker voor de tiende keer Nederlands indoor kampioen met de kogel en uh, gaat hij naar Parijs. Maar ik ben benieuwd of hij uh, in de laatste drie pogingen nog een keertje zijn best gaat doen om misschien wel een aanval te doen op het Nederlands record van 20 meter 89 van hemzelf. Het zou uniek zijn als je na 2,5 jaar afwezigheid nu al 1984 stoot en dan ook nog boven de 20 meter Gaat stoten, maar het zit er dik in. Want hij ziet er goed uit. Hij is uh, zelfverzekerd. En Europa weet in ieder geval dat hij eraan zit te komen. Bij het EK in Parijs van 4 tot 6 maart.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 For love, like you can't do nothing else no more. And sing below, like your favorite song. Playing on the radio, stand below. Like you haven't slept for anything in life before. In the name of love, let's sing this song. Do it all, in the name of love. Mm. All the fame and all the riches. But one day fade away And while that everlasting voor van de thuisdag Tom. Sabrina Star. Ja. Radio 1. Het NOS Journaal. Maar nu hoog tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Ongo Edwin. Het parlement van Egypte is ontbonden. Dat heeft de legerleiding besloten. De grondwet wordt buiten werking gesteld... en er komt een comité voor aanpassing van de grondwet. Die is nodig ter voorbereiding op de presidents- en parlementsverkiezingen... die over uiterlijk zes maanden worden gehouden. De wijzigingen op de grondwet worden ter goedkeuring voorgelegd aan de bevolking die er in een referendum ja of nee tegen kan zeggen. De maatregelen van het militair gezag in Egypte komen tegemoet aan de eisen van de voorvechters voor democratische hervormingen. Een voorman van de oppositie spreekt in een reactie van de overwinning van de revolutie. In Tunesië is de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken alweer afgetreden. Hij oogstte een storm van kritiek nadat hij zijn Franse collega een echte vriendin van Tunesië had genoemd. En dat terwijl de Franse minister juist in opspraak was geraakt vanwege haar goede banden met het verdreven Tunesische regime. En het wapenbezit in Zwitserland wordt niet aan banden gelegd. Dat is de uitkomst van een referendum. De initiatiefnemers, waaronder kerken en vakbonden, wilden het aantal geweldsdoden zo terugdringen. De voorstanders van wapenbezit zeggen dat Zwitserland daardoor juist een heel veilig land is. En dat is nieuws op dit moment. Ardenka, Indoor Atletiek in Apeldoorn. Een beetje publiek op afgekomen, Andy? Uh, ja, dat uh, valt me 100% mee. Het zijn natuurlijk wel veel ouders en bekenden en vrienden van uh, de atleten zelf. Uh, maar er zitten uh, nou, toch wel een paar duizend mensen in Apeldoorn. In, dat mooie, uh, in die mooie hal. Die, hebben, die mensen hebben net gekeken naar de 60 meter bij de mannen. Uh, daar won voor de derde keer op rij de Nederlandse titel... Uh, Brian Mariano, man van Curaçao. Heel, heel snel, 6'71" begint nu pas eigenlijk met zijn, uh, uh, met zijn uh, indoor seizoen. 6,71. 6,67 was de limiet. Die is wel gelopen door Patrick van Luik. een van de mensen die verslagen werd door Brian Mariano. Maar Mariano is dus net begonnen aan zijn seizoen. 6,70 is de verbeterde tijd. Patrick van Luik tweede in 6,78. En ook 6,78. Giovanni Codrington. Hij uh, krijgt ook een uh, zilveren medaille. Net als Patrick van Luik. Maar de winnaar van de 60 meter is Brian Mariano. Tennis dan weer in Rotterdam. Seudeling Tsonga, wie breekt er het eerst in de derde set? Ja, nou dat is Robin Seudeling geworden. Balt net zijn vuist, want uh, Tsonga had een zwakke service game. Terwijl hij aan het begin van die uh, derde set zo makkelijk serveerde. Dus nu is het 5-3 voor Robin Seudeling. En de zweet die kan dus de wedstrijd gaan uitserveren, zoals dat zo mooi heet. Goeie service van Seudeling naar de voorhand van Tsonga. En die kan daar niet bij. Dus de overwinning voor uh, Robin Seudeling, de zweet, is toch wel heel dichtbij... En dat zal betekenen dat hij opnieuw dus de ABN Amro World Tennis Tournament gaat winnen. Net zoals vorig jaar. En er hebben maar twee tennissers in het verleden ook gedaan. Twee keer achter elkaar het toernooi winnen. Dat was Arthur Ashe, Stefan Edberg en Nicolas SQD. De Fransman deed dat voor het laatst in 2001 en 2002. Nu een tweede service van Robin Zeudeling. Op 15-0 dus. 5-3 in de derde set voor de zweet. Tsonga met zijn voorhand moet dan uitdelen, moet wat gaan forceren natuurlijk. Maar staat dan stil met zijn backhand en dan gaat de bal achter de baseline En dus 30-0 voor Robin Söderling. Dat is toch wel het manco van Tsonga dat hij gewoon niet constant genoeg heeft gespeeld in deze finale. Had fantastische service games zoals ik al zei in het begin van de derde set. Zoveel hij eigenlijk veel makkelijker dan uh, Robin Söderling. Maar nu staat hij dan stil, is het dan spanning? Kijk eens even om zich heen. Tsonga die in zijn carrière nog maar één finale heeft verloren. En een vijf heeft gewonnen. En die ene verloor die in de finale van de Serie Open 2008 tegen Novak Djokovic. Nu dus 30-0. Söderling weer zo'n service, zo'n hoge opgooi. Maar de eerste service gaat in het net. Dan het hij rustig voor zijn tweede opslag. Die is ook vaak heel goed. Soms tegen de 180 km per uur. Tweede service is goed. Na de een misser van Söderling. Raakt de bal uh, compleet verkeerd. Een mishit. En dus is er nog hoop voor Tsonga. We gaan even naar Ragnar Niemeijer ondertussen. Een strafschop voor Nak Breda. Jenner in de aanval voor Nak aan de rechterkant. En uh, Pin krijgt de gele kaart. Een lichte touche hoor. Maar de bal wel op de stip gelegd door scheidsrechter Serda Gusbuyuk. En achter de bal staat Robert Schilder. De oud-verdediger van Ajax. De verdediger nu van Nak Breda. En, uh... Tussen Bujuk. Hij zegt dat het mag gaan gebeuren richting de harde kern van de NAC-supporters. Er was zojuist pas 35 tellen gespeeld. We zitten nu in de 47e minuut. Als de strafstop daar is voor NAC en die wordt gepakt met één handje naar stoel. Dan mag hij het nog een keer doen van heel dichtbij en mist Schilder weer. En zo blijft het dus 0-0. Wat een domme, domme penalty van Schilder. Veel te nonchalant, een panenka-idee, maar niet goed genoeg uitgevoerd. 0-0, Jan. Ja, Robin Söderling zojuist gewonnen in Rotterdam in de finale van Jovitsonga. 6-3, 3-6 en 6-3 voor de Zweed, die de wedstrijd letterlijk en figuurlijk uitserveert met een ace. Coach is blij, Pistolesi is hun trainer. Duim in de lucht naar het publiek, Robin Seudeling Absoluut de beste geweest in Rotterdam bij het ABN Amro World Tennis Tournament. Hij overleefde en zo gaat het in het tennis. Soms hangt het af van een paar punten. Hij overleefde in een matchpoint in de tweede ronde tegen Cole Schreiber, Won uiteindelijk de derde set in een tiebreak met 7-6. Maar had vervolgens toch niet al te veel problemen met Jusni. 6-4, 7-6, Trojtski in de halve finale. Nu dus in de eindstrijd wint hij van Jo Wilfried Tsonga, prima jaar natuurlijk ook voor de Zweed. Die al eerder dit jaar het toernooi van Brisbane heeft gewonnen. En uh, we kennen natuurlijk allemaal van die twee finales op Roland-Goros, op het Crevel. Maar Söderling, ja, die bewijst gewoon dat hij op alle banen uit de voeten kan. Want uh, Söderling, of uh, Roland-Goros, is Crevel. Hier in Ahoy is het een hele snelle baan. En die past hem uitstekend. Er is ook applaus voor Krajček als hij de baan oploopt. En Robin Söderling de hand schudt. Krajcik moet zich toch uh, wat kunnen voorstellen van het type tennis van Seuling. Want ook Krajcik had een hele goede service. Maar het, uh, het spel was nou niet echt aantrekkelijk. Het was een service game deze finale. Met dus als winnaar uiteindelijk Robin Seudeling. Wint in drie sets van Joël-Fried Tsonga. Mooi winnaar in Rotterdam. Nak Herenwijn met die nonchalant genomen penalty. Rachter Niemeijer. Ja goed, keeperswerk natuurlijk ook van Elkaart Die er in tweede instantie als schilder nog een keertje mag schieten van vlakbij. Met een handje nog een keer bij bijzitten. Dan is het Vajrino op de doellijn. Die de bal kan weghalen. Maar natuurlijk ook sterk keeperswerk. Twee keer pakt hij de inzet van Schilder. Nu aan de rechterkant Heerenveen. Maar Narsing staat buiten spel. Halverwege de helft van Nak Breda. Dat met een 1-0 voorsprong ook veel te veel van het goede gekregen zou hebben. Aan de andere kant, als je dat uitspreekt, realiseer je ook. dat zullen ze bij Nak nog maling aan gehad hebben op dat moment. Maar Schilder deed dat dus niet goed. Punt erachter. Nak Breda met de aanval via Penders. Nog halverwege zijn eigen helft. Gaat richting de middenlijn. Doet dat in wandeltempo. Nou is hij niet meer de jongste, maar het kan allemaal wel wat sneller. Balletje dan gespeeld bij nak Breda richting Horvat. Een van de vele nakspelers, spelers een van de vier. Met een gele kaart achter zijn naam. Zoeken naar Amoa, want daar is hij voor het eerst. Hoewel hij was aangegeven bij dat moment waar die strafschop uit kwam. Amoa terug van een aantal weken. Blessure leed was er vier wedstrijden uit met een bovenbeen blessure. Idab Delhaai kwam niet terug in de tweede helft. Er zijn vijf minuten bijna aan de gang in de tweede helft. 0-0 bij Nak Heerenveen. Roda, Ajax. Dat tegendoelpunt van Roda bracht Ajax in de war. Frank Narust ook? Nou ja, na is Roda in ieder geval van plan om er uh, ook nog uh, op het veld een serieuze wedstrijd van te maken. niet alleen maar qua stand op dit moment. Eén wissel hebben ze toegepast. Bodor, middenvelder, is eruit gegaan. En Skoboe, aanvaller, is erbij gekomen. Dat geeft ook al iets van de bedoelingen weer. Aanvallertje erbij dus. En Roda, voornamelijk in balbezit geweest tot nu toe in uh, deze eerste helft. Nu een vrije trap gegeven door uh, Van Hulte. 1-2 dus de stand. El wie is het slachtoffer van de overtreding. Nadat hij. Uh, wat de jongens uitdaagde door de bal een beetje bij zich te houden. Jansen deelt uiteindelijk het laatste tikje uit. En de vrije trap dus nu voor Ajax. Met Eriksen achter de bal. Hij laat het uiteindelijk over aan Blind. Blind gaat in de achteruit richting Vertongen. En dan uiteindelijk toch Eriksen ingespeeld. Weer terug naar Vertongen. Aan de linkerkant van het veld gebeurt het allemaal met Blind. En die stuurt dan Elhamdawi goed weg. Binnendoor achter de vouw langs. Moet dan in één keer gaan schieten. De bal via... Hij had een bal in de verre hoek ingedacht. En de bal uiteindelijk via K komt in de korte hoek terecht en daar uh, gaat zoveel tempo uit de bal... dat Titon rustig kan reageren, van zijn linkerhand naar zijn rechterhand kan gaan... en de bal rustig op kan rapen, en hem nog steeds bij zich heeft op dit moment. Stuurt iedereen weg richting de helft van Ajax, gaat zijn strafsoepgebied uit... en stuurt dan de lange bal uh, naar voren in de richting van Scobo. Dus. Uh, die kopt dan door, bereikt geen medespeler. De Zeeuw is de man die uiteindelijk de bal wild naar voren toe roeit. Er is geen Ajaxie te bekennen, dus is het weer balbezit. Rode JC, uh, Hadouir, former. Terug naar de vouw. De vouw even in de breedte richting Hadouir. Weer terug naar de vouw. En dan K. bereikt die heeft wat ruimte. Halverwege de eigen helft komt Ajax er voorzichtig even uit. Om te kijken of ze Roda vast kunnen zetten. Diepe bal van Hemte in de richting van Jonker. Die wordt niet bereikt. Bal over de achterlijn. En dan zijn we bij Stekelenburg beland. En kan Ajax uh, weer eens wat initiatief gaan nemen in deze wedstrijd. Ajax dus dacht de wedstrijd te controleren voor de pauze met een 2-0 voorsprong. Maar één uittrap van Stekelenburg later had bezit. Die zag daar Jansen achter de verdediging van Ajax opduiken... En die zag weer Jonker in de breedte helemaal vrij staan en zorgde voor de 2-1. En dat zorgde ervoor dat Rodi Ajax weer een echte wedstrijd is geworden in Kerkrade. Nu een goede bal door het dorp midden op Eriksen. Die neemt de bal net niet lekker aan. Anders had hij zo vrij door kunnen lopen. Dan wel kunnen schieten op het doel van Rodi EC. Dat gebeurt allemaal niet. Het is nog wel 2-1 voor de Amsterdammers. En EC Excelsior en EC met definitief jacht op als eerste keuze. Hè Ronald. De concurrentiestrijd heeft hij gewonnen. Gabor Babels is terug. Die is overigens nog 0-0 na vijf minuten in de tweede helft. Babels is weer terug van een langdurige rugblessure. Maar Vloet heeft het vertrouwen uitgesproken in Jasper Sillissen... die nu een doeltrap mag gaan nemen... omdat een vrije trap van Kolwijk vanaf de rechterkant... uiteindelijk wel door Fernandes in het op gebied werd beroerd... maar over de achterlijn werd gelopen. trap van Sillissen komt terecht op het hoofd van Kolwijk. Gaat over de zijlijn en dus is het terreinwinst voor NEC... dat nu via Wil aan de rechterkant rond de middenlijn mag gaan ingooien terug naar Nuitink. Bij NEC overigens Leroy George. In de ploeg gekomen voor Goossens. En de vraag was natuurlijk, komt ook Vlemings terug? Hij heeft echt een dik oog overgehouden aan dat duel om dat Sasson gebied in de eerste helft van Excelsior. Maar hij staat daar in de punt van de aanval. Chatel speelt nu aan de linkerkant en George is bij NEC aan de rechterkant. Schöne gevonden in de middencirkel. Aan de rechterkant Will. Ja, moet dan verlengen op George. Maar er zit Nederland tussen. Uitbraak misschien van Excelsior. Hoewel, tempo ligt niet al te hoog. En de nauwkeurigheid is ook verder zoeken als zegelaar. En Nederland. met de Combineren. Dus neemt NEC weer over. Nu is George wel gevonden aan de rechterkant. Het hoogte van het strafschopgebied Een duel met aanvoerder van Excelsior. Ryan Koolwijk. En dan sleept die invaller van NEC er een corner uit. De eerste die NEC dus mag nemen in deze tweede helft. Na precies zes minuten. Even wachten moet die George. Want het duurt even voordat iedereen overgestoken is. Nuitik mee voorin. En natuurlijk ook Ramon Zomer. Zij maken oorlog in het Bal Balkon bij de eerste paal moet verlengd worden door Sieben Wordt weggehaald door Excelsior. Teruggebracht door Châtel. Weggehaald uit het Strasopgebied aan de linkerkant door Nelum en dan vrijgemaakt door Zegelaar. En die kiest even voor de absolute rust. En de rust wordt dan gevonden bij Pauwe. Lange bal van de keeper van Excelsior Bergkamp in een duel met Nuitink. Bal komt terecht bij Zegelaar aan de linkerkant. Duel met Will. Die twee kennen elkaar goed. Speelden vorig seizoen, of, ja, vorig seizoen nog allebei in het tweede helftal van Ajax. Dus die kennen geen verrassingen, die twee daar in dat duel vandaag in Nijmegen. NEC opent nu via de rechterkant. Maar doet dat onnauwkeurig. Want het is Teamling die daar Chatel probeert weg te sturen. Maar die bal gaat heel hoog over de bellen heen. En dus gaat Eekman ook weer een vervanger van Bovenberg. Zal voorlopig zijn laatste wedstrijd spelen. Want Bovenberg is klaar met zijn schorsing na dit duel. En die zal zijn plekje aan de rechterkant in de verdediging van Excelsior dan wel weer gaan overnemen. NEC met Sillessen, de doelman, naar Zomer. Staat aan de linkerkant, halverwege zijn eigen helft. Kijkt eens even rustig rond. Tempo wat laag. Wie uh, is er in beweging? Ja, eigenlijk niemand. Dus via Amieu moet het verder terug naar Teamling. Dan kan het naar Nuitink. Die staat iets verderop aan de rechterkant. Gaat nu de middellijn over Nuitink. Je zoekt ja, het staat echt allemaal stil. Nu is Schöne in beweging. Maar ja, dan komt Schöne naar de bal en denkt Nuitink denk dat Schöne wat diepte gaat zoeken. En is dus sprake van een miscommunicatie en een verkeerde paas. Balbezit voor Excelsior. We spelen inmiddels zeven minuten. In de tweede helft. De stand in Nijmegen is nog altijd onveranderd. 0-0. Van het album The Lady Killer, Ceele Green, and it's okay. Roda, Ajax dan weer. 1-2, nog altijd de stand van Gwielaert. Ja, en een klein uurtje gespeeld. Had gerust 2-2 kunnen zijn hoor. Jonker kreeg twee hele goede mogelijkheden kort achter elkaar. Uh, en beide keren vond hij de jong op zijn route. Nu de jongen aan de andere kant kan 3-1 maken, maar dat lukt niet. Ook hij... Uh... Ziet zijn inzet gestuurd worden. Hij gewoon door de doelman, Titon. Uitstekende aanval. Daar waren ze dan toch weer eventjes na een kwartiertje spelen in de tweede helft. Ajax-Ziede op aangeven van Blind. goede steekbal. Uiteindelijk goed doorgepaast ook. En De Jong met de inzet. Overtuigend ingeschoten wel met zijn linker. Maar ook een goede reflex van Titon. En de Jong aan de andere kant, een paar minuten geleden ook bepalend omdat Jonker vrij kon inschieten. De Jong nota bene, de centrale aanvaller van Ajax, de bal van de doellijn afhaalde. Maar daar kwam Jonker nog een keer in balbezit. En daarna moest de Jong nog een keer de bal van de doellijn afhalen voor Ajax. En dus, Rode J.C. is er inmiddels wel van overtuigd dat hier wat te halen valt tegen Ajax. Ook al staat het 2-1 op dit moment van de wedstrijd. Bal over de zijlijn. En uh, dan mag uh, Roda gaan gooien. Vormer laat dat aan Hemte. We zijn aan de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van Roda JC. En Hemte gaat dat uh, ver doen. Alleen richting wie? Er is geen beweging. En uh, hij zal dus een, een lange jongen moeten zoeken. Vindt hij bij uh, Skobo. Krijgt een bal weer terug. En dan de diepte gezocht bij Jonker. Die verliest het duel van uh, Vertongen. Liever, hij laat de bal gewoon aan Vertongen. Maar Roda heeft nog steeds balbezit En er wordt gescoord bij Ragnar in Breda. Na precies een uur komt Herenveen op voorsprong. De doelpuntenmaker heet Narsing. En Herenveen is er razendsnel uitgekomen. Omdat een paar tellen eerder Lulling namens Nack Breda de corner nam. Die bal werd onderschept... En... Ze kwamen eruit met Assaidi. Die houdt het overzicht aan de linkerkant van het strafschopgebied. Ziet dat Dost, want ook hij is erbij. En Narsing vrijstaan. En dan schuift Narsing die bal keurig netjes met zijn rechterbeen voorbij. De doelman van Nac Breda, Jellet en Rauwelaar. En zo staat Heerenveen dus op een 1-0 voorsprong. Goeie goal van Narsing. Heerenveen aan de leiding in Breda. En ik zei al, Dost is erbij gekomen. Elm er geblesseerd vanaf gegaan. En de Vriezen dus momenteel op drie punten. Maar het duurt allemaal natuurlijk nog wel. Een klein half uur. En EC met de aangeslagen Vlemings tegen Excelsior. Ronald. En dus uh, nog altijd 0-0. Want als je het over doelen te maken hebt, dan uh, zal NEC toch van uh, Vlemings moeten hebben. Hoewel, één keer ging de bal wel snel rond aan milieu. Wat mazzel met de combinatie aan de rechterkant kon naar binnen. En uh, uiteindelijk leverde dat een schot op van uh, Sibum. dat net over de goal van Excelsior ging. Maar wat opvalt is dat eigenlijk geen van de ploegen in staat is om die bal snel te laten rondgaan. Dan ben je eigenlijk altijd een stapje te laat en kom je in het duel... En wat levert dat dan op? A, veel balverlies, maar ook veel kleine duels onderling. Met veel kleine blessures. Nu weer een, want Fernandez trapt Amieu onderuit. We hebben al een keer gezien dat Bergkappen en Nuitink... Eigenlijk allebei voor de bal gingen, maar elkaar raakten in plaats van de bal. Dit soort duels ontsieren een beetje het, uh, het voetbal deze middag. En dan is er niet meer sprake van uh, sprankelend combinatievoetbal. Terwijl toch met name NEC daar wel toe in staat moet worden geacht. In de eerste helft, zo bij tijd en weilen was het wel te zien. Als er wat ruimte was, dat NEC die bal uh, rond kon laten gaan. Tiemling nu vindt het schön. Van hem zal er wat creativiteit moeten komen. Hij speelt de bal nu terug naar Tiemling, dan naar Nuitink in de middencirkel. Die maakt dan een versnelling naar voren. Hij heeft wel wat ruimte voor zich. Uh, Nuitink komt op vindt Flemings uh, halverwege de helft van Excelsior. bal gaat dan naar Siebem, aan de rechterkant, nog verder rechts staat uh, George, maar die krijgt die bal weer achter zich gespeeld. Ja, fluiten van het publiek dat natuurlijk nu ook wel eens een keer aardig voetbal van NEC wil zien. George herstelt overigens wel het uh, balbezit, speelt de bal naar de punt van het strafstopgebied, waar uiteindelijk Wouter Gudde, gekomen als invaller voor uh, Kolwijk, die bal wegkopt. Uitbraak nu van Excelsior, snel, lange bal richting uh, Zegelaar, maar die wordt de pas afgesneden vlak voor het strafstopgebied van uh, NEC door Nathaniel Wil, en dus heeft NEC weer balbezit. Met Schöne net iets over de middenlijn. Wordt afgetroefd door Wouter Gudde. Hij speelt nu centraal achterin. En Ramstein op het middenveld bij Excelsior. Dat het dus nog altijd op 0-0 houdt. Uit bij NEC. Roda, Ajax, Frank Wilaert, Hoe zijn de verhoudingen op dit moment op het veld? Nou, de verhoudingen zijn dat je eerder denkt dat Roda een doelpunt gaat maken... dan dat Ajax dat gaat doen. En dat is gezien de stand ook wel van belang. 2-1 voor Ajax. Nu nog naar een 2-0 voorsprong... Maar uh, Roda is toch wel een paar keer redelijk dichtbij geweest. Zojuist een actie. Nu uh, ingooien eerst voor Rodier C. Halverwege de eigen helft. K gaat gooien. Maar zojuist een goede actie van Hadou hier. Legde de bal ook goed neer voor Suchuin. Die staat midden voor de goal. Ik denk uh, op 15 meter voor Stekelenburg raakt de bal veel te wild en veel te hard. De bal gaat hoog over uiteindelijk, maar dat was een 100% mogelijkheid voor uh, uh, Rode Daar gaat de bal weer diep richting Jonker naar die ingooi opgevangen achterin door Anita. Die gaat dan met de bal aan de voet lopen, is dan vrij link met drie spelers van Rode om zich heen. Paas dan ook verkeerd en dan kan Roda weer overnemen. Korte tikjes achterin, Hemten nu wil de lengte gaan zoeken naar uh, de spitsen toe, maar uh, vindt hij daar niet. En dan... Uh, moet hij achteruit naar uh, Titon. We zijn dik een uur aan het voetballen. Roda gelooft er nog in tegen Ajax. Maar staat wel achter. 2-1. Mooie loopfinales in Apeldoorn. En die houtkamp. 60 hoorden bij de vrouwen gehad. Femke van der Meij die won. En nu is het uh, stadion stil. Voor de start van de 60 meter hoorde bij de mannen. Helaas geen Gregory Sedok. Die heeft een zware hemstringblessure. Komt dit uh, indoorseizoen seizoen niet meer in actie. Maar wel Marcel van der Westen. Die moet om voorbehoud te tonen. 7-75 lopen om naar het in, uh, ...naar de Europese kampioenschappen in Parijs te mogen 4 tot 6 maart uh, 1984, 1963, 19,67 meter 67, de drie pogingen voor Rutger Smith, Daarmee voor de tiende keer Nederlands kampioen. En we horen een, uh, mag wel zeggen, bombardement aan schoten. Dat betekent dat het een valse start is. Uh, dat was uh, duidelijk uh, te horen in ieder geval. Kan ik nog uh, mooi wat uh, andere dingen melden. Uh, nog bezig is uh, het hinkstapspringen bij de vrouwen, maar dat is niet zo'n groot... Uh, uh, uh, succes wat betreft de prestaties uh, voor Nederlandsen. Maar wel nieuws. Uh, nou, wat is nieuws? Uh, Jolanda Keizer, meerkampster, gaat in Zweden wonen. En uh, gaat ook uh, daar uh, atletiek, atletiek bedrijven bij het uh, team van Carolina Kloeft. Dijks wereldkampioen. Dat kan wel eens wat leuks opleveren. Over meerkamp gesproken. Karin Rukstoel. We kennen haar allemaal. Is uh, geblesseerd. En al een hele tijd geblesseerd. Is nu geopereerd aan haar rug. En het gaat goed met haar. Zojuist ook Eelco Sint-Nicolaas uh, en Yvonne. Als atleten en atleten van het jaar uh, gehuldigd en terecht. En Daphne Schippers als talent van het jaar. Kijk ik helemaal naar links of de heren alweer klaarstaan. En dan hebben we het over Koen Smet, over Ruben Essayas, over Reinier Bauma, Erik Leeflang, Marcel van der Westen, Mike van Kruchten, Jonathan Pengel en Chendo Samuel. Of die klaarstaan voor de uh, ah, baan 5. Moet eruit, dat zal even lekker worden. Baan 5 moet eruit vanwege die valse start. Ja, je hebt één man die een uh, valse start maakt. En bij de atletiek is het tegenwoordig dat je dan meteen uh, gedisqualificeerd wordt. En dat is nou net degene die uh, ongelooflijk snel kan zijn. Namelijk Marcel van der Westen. Die uh, doet nu zijn handen omhoog van laat het maar horen. Want uh, dit is helemaal niet terecht. Ik heb helaas geen monitor om te zien of de valse start uh, uh, terecht aan hem gegeven wordt. Maar Marcel van der Westen, eigenlijk de enige man in dit... Uh, Veld die uh, nog iets uh, heel aardigs kan doen. Die uh, wordt eruit gehaald en uh, komt omdat hij een valse start heeft gelopen. En dan gaat er nog iemand uit. Dan nou, gaan er gewoon twee uit. Dan word je wel heel makkelijk uh, kampioen van uh, Nederland. Want we houden er toch zes uh, over, vijf over zelfs. Nou, het wordt een, uh, een puinhoop hier met die uh, 60 meter hoorden. Het is de allerlaatste, uh, allerlaatste evenement in dit uh, uh, stadion, waar het uh, echt uh, heel erg leuk was. Nou, baan 2 is nu leeg, baan 5 is leeg en baan 7 en 8 zijn ook uh, leeg. Ga je zelf dus meedoen, Andy? Ik denk het wel. Ik ga nu die schoenen aantrekken. <lacht> Hup, snel die baan op. Uh, nou ja, die hoorders die zijn toch nog een meter hoog, ja. Dat is toch uh, lastig. De ruime meter zelfs. Uh, er zijn er dus nog vijf over van de acht waarmee we begonnen. Omdat er drie een valse start maakten in één keer. Dus dat, uh, dat ruimt wel op. Nu gaan ze allemaal klaarstaan. Ja, het heeft allemaal weinig nut meer. Want dit zijn allemaal echt uh, B-categorieën uh, lopers. Marcel van der Westen en Gregory Sadok zijn de grote mensen. Uh, misschien dat in baan zes. Uh, Mike van Kruchten, dat is dan nu de grote man. Die moet het uh, dan maar gaan doen. Hij zit er klaar voor. Het zou wel leuk zijn als er nu nog uh, een bal of drie uit worden gehaald. Nee, ze zijn goed weg in baan deze Droeven en Zajas die goed weg is. Maar Mike van Kruchten gaat het worden inderdaad. Mike van Kruchten, Nederlands kampioen op de 60 meter hoorde. Waar op, uh, op het eind nog maar vijf van over waren. Gaan nou, Weer verder voetballen, weinig onderbrekingen. Dus dezelfde standen, Roda Ajax, Frank Wielaert. Ja, nog steeds 2-1, nog steeds Roda op jacht. En we gaan naar Ronald in Nijmegen. Het is een doelpunt van Nicky Siemling. Het is zijn eerste competitiedoelpunt voor NEC. Maar het is een hele mooie en het is ook de openingstrepper in de wedstrijd na 66 minuten. De is van Nathaniel Wil, die opkomt aan de rechterkant, ziet dat Siemling inmiddels is doorgestoken. En die bal werkelijk op maat legt. Er is niemand in de buurt van Excelsior die let op Siemling. Dan zit Pauw er nog wel aan, maar via de handen van de doelman gaat hij uiteindelijk in de goal. En zo komt NEC, de ploeg die toch het meeste balbezit heeft in de tweede helft, op een 1-0 voorsprong in Nijmegen. We denken dat het daar dus 1-0 staat voor NEC. Bij NAC Heerenveen staat het 0-1 door een goal van Marsing. En Roda Ajax staat nog altijd op 1-2. 0-1 Soleimani, 0-2 de Jong en 1-2 Jonker. Zometeen het vervolg van die wedstrijden. Als mede ook de graafschap FC Groningen dat het om half vijf begint. En het vervolg van het atletiek. In Apeldoorn. Well, een berichtje van u: de Nederlandse shorttrekkers hebben voortreffelijke prestatie geleverd bij de wereldbekerwedstrijden in Moskou. Want ze wonnen de aflossing. Shinky Knecht, Kersthold, Freek van der Wart en Daan Breuwsma in januari in Herenveen ook al Europees kampioen wonnen nu van Frankrijk, Canada en China. Dat zijn niet de minste En nog meer succes voor Freek van der Wart. Want voor het eerst won hij ook een medaille in een individuele race... bij een wereldbekerwedstrijd. Van, de van der Wart schaatste in de finale de 500 meter verrassend naar de derde plaats. Zuid-Hollander moest de Amerikaanse winnaars Simon Cho... en de Brit Paul Stanley voor laten gaan. En de open Franse tenniskampioenschappen blijven op Roland Garros. Dat hebben officials van de Franse Tennisbond verklaard. En daarmee zijn plannen het Grand Slam toernooi te verplaatsen... naar het nabijgelegen Marne la vallée